Bij een schietpartij in Canada is zeker één doden gevallen. Dat gebeurde in een winkelcentrum in Toronto. Zes mensen raakten gewond, twee van hen zijn er slecht aan toe. Rond etenstijd opende een onbekende schutter het vuur bij het gedeelte van het winkelcentrum. Een man van 25 stierf ter plekke. Meteen brak paniek uit, enkele mensen raakten gewond toen ze onder de voet werden gelopen. De schutter is voortvluchtig, zijn motief is niet duidelijk.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 Dezelfde tekening werd vier jaar geleden nog verkocht voor ruim 760.000 euro. Dat is bijna de helft minder. Aranska Rus heeft op Roland Garros de laatste 16 bereikt. De Nederlandse won van de Duitse Julia Gurgus. De afgelopen twee jaar kwam Rus in Parijs niet verder dan de derde ronde. In de achtste finale stijdt ze op Kaya Kanepi uit Estland.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 Dit is Radio 1, EO. Dit is De Zondag, met Kifa Alouche. Goedemorgen, en fijn dat u luistert naar Dit is De Zondag, het programma waarin ik elke week een inspirerende landgenoot ontvang. En mijn gast van vanmorgen is afgestudeerd bioloog, maar vanuit de biologie steeds meer naar de alpha-wetenschap afgedreven, omdat het hem juist ook gaat om de plek die de natuur in de rest van onze samenleving krijgt. En altijd is hij een wereldverbeteraar gebleven. Welkom, Jan Boersema. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Uh, afgelopen vrijdag was een bijzondere dag voor u. U hield uw afscheidsreden als uh, hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Ja. Uh, ik heb begrepen dat het dan gebruikelijk is... Uh, dat je dan allerlei mensen gaat bedanken. Heeft u dat ook gedaan? Ja, dat is inderdaad gebruikelijk. U snijd een mooi onderwerp aan, maar het waren er zo ongelooflijk veel dat ik begon wat aan het schrijven. Ik denk, ja, dat wordt wel een derde van mijn reden. Dat was dus ook niet de bedoeling. Ik meende ook nog iets anders te moeten vertellen. Hm. Dus ik, ik heb toch een beetje een elegant compromis bedacht... waarin ik een paar mensen ben, genoemd heb. Maar ook duidelijk gemaakt heb dat het niet noemen niet betekende... dat die andere mensen niet belangrijk waren. Maar dat het feit dat het er zoveel waren... dat dat, dat, dat, dat, dat toch wel heel bijzonder was. Dat heeft me wel uh, ook geraakt. Ja. Uh, en wat daarin dan precies... Nou ja, dat je eigenlijk al begint met de juf van je eerste klas. Want daar kreeg u een brief van. Daar hè? kreeg ik een brief van. En ook van de meesten die ik daarna vier jaar heb gehad. heb ik die mensen ook in de afgelopen jaren wel eens uh, bezocht. Uh, allebei een keer. Om, om, omdat ik ook een beetje het gevoel heb: ja, zijn ze er nog? En, en kan ik nog eens met ze praten? En dat was met die, met die juf, was dat toch wel geweldig. Ik was er ook een beetje verliefd op die juf. Ah. En. Uh, maar ze, ze toverde nog een foto tevoorschijn van die eerste klas. Dus ze wist er ook nog veel van. Terwijl ze geloof ik iets van 87 is. Ja. Dus dat, en, en ook die meester, dat was ook fantastisch. Dus, ja. En, wat, en had ze, wat had ze eigenlijk in die brief geschreven? Ze had in die brief geschreven dat ze, dat, zoals ik ook al in mijn uitnodiging had gesuggereerd dat ze misschien te oud was om helemaal vanuit Groningen uh, daar naartoe te komen. En uh, dat dat wel heel jammer was... En maar ja, dat ze misschien ook niet alles zou hebben begrepen, want ik was zo geleerd geworden. Nou, ik zou dat allemaal begrepen hoor. Het was valse bescheidenheid. En ze wensen me alle uh, succes nog uh, in, in, in de rest van mijn, van mijn leven. Uh, en en of ik, of ik, als ik nog eens in Groningen was, dan was ik van harte welkom. Het was wat een heel lief, fijn bezoek geweest. Wat lief ja, was ja, ja. Ja. Uh, u, u, u zei al, u wilde nog iets anders vertellen dan, dan alleen mensen bedanken. Ja. Waar, ging, waar ging de reden over? Nou, hij had als titel uh, Groen Geloof en het Goede Leven. En uh, mijn onderwerp was eigenlijk van... Ja, wat hebben we nu nodig om uh, in de richting van een duurzame... Uh, ontwikkeling te gaan en die omslag te maken naar duurzaamheid. En mijn idee is dat we daar dan. daar is nogal veel voor nodig. Uh, een aantal randvoorwaarden zijn natuurlijk. Uh, dat je uh, een zekere stabilisatie krijgt van de, van de wereldbevolking. En nou ja, er zijn allerlei andere randvoorwaarden. Maar ik wil het ook eens hebben over het, het feit dat daar ook een, een dragend verhaal voor nodig is. Een levensbeschouwelijk verhaal. Mm -hmm. En uh, dat dat eigenlijk. In het verleden, toen ze de om, o, omslag maakten in de richting van uh, de industriële samenleving. dat eigenlijk dezelfde type vragen ook waren gesteld. Uh, dat je, ik heb dus de transitie van nu, de overgang van nu. vergeleken met de, met de transitie in het begin van de uh, 19e eeuw. Mm -hmm. En gekeken wat er over gedacht werd. Ook over, over bevolking maar, en dergelijke. Maar toen stuitte ik, het uh, oh, was niet helemaal toevallig. op de naam van John Stuart Mill. En dat is een bijzonder inspirerende man. Hij is eigenlijk een liberaal, Filosof, ut he? utilist. Ja. En omdat ik nogal bezorgd ben over het uh, huidige klimaat... ook e economisch en, en uh, de crisis... en ik heb de indruk dat dat dus ook te maken heeft... met een verlies aan een, een, een, uh, ja, sociaal-democratische, liberale waarden in de, in de, in de maatschappij. En, uh, dacht ik van, ik haal Milles even naar voren. Wat, die, wat heeft die nou gezegd? En die bleek, uh, die heeft ideeën over de, wat dan heet de stationary economy. Dus dat er een, een zeker plafond is. Mm -hmm. Maar hij heeft ook ideeën over dat dan de... De, de groei, de, in financiële zin, gebruikt kan worden voor andere dingen. Hij noemt dat, hij noemt dat moral improvement en geestelijke zaken. Nee. Nee, dus dat is wel opvallend voor zo'n utilist. En hij, had, hij bleek ook nog hele aardige eh, groene gedachten te hebben. Dus mijn, mijn centrale boodschap in mijn reden was dan ook... dat we zeg maar, voor die toekomst minimaal mil nodig hadden. Dat was een beetje de, de, de sleutel. Minimaal mil en, en liefst natuurlijk nog iets meer. Nog iets maar, meer. maar dat, was, dat ja, ja. was al heel wat. Die minimaal het bleek heel rijk te zijn. Nou, ja. En was, u daarin, uh, was het daarin uh, zeg maar het, het constateren van, van die dingen? Of, uh, of was u daarin ook nog pessimistisch of optimistisch? Ik, ik ben eigenlijk altijd optimistisch. Ik zie wel dat het vaak niet goed gaat. En dat er nodig iets veranderd moet worden. Maar ik ben eigenlijk altijd optimistisch. Omdat... Dan gaan we het zo over hebben. Prima. I can almost you whisper in its silky light Oh, I've been restless all night long In you know all that silence, God, where have you gone? Na-na-na, watchman in the middle of the... Na-na-na, watchman in the middle of the... Just like these leafless trees tonight, arms wide open, staring out into the starry night. I'm waiting for the sign of spring, a breath of life that only you can bring. Na na na, na. watchman in the middle of a na na na. na. Watchmen in the middle of Nun, Na-na-na Watchman in the middle of Nun, Na-na-na Nun, in the middle of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 Nee. Prachtig. Watchman was dat van Trinity. U luistert naar Dit is de Zondag. En mijn gast van vanmorgen is bioloog Jan Boersema. Afgelopen vrijdag nam hij afscheid als hoogleraar... die alles weet van het snijvlak van milieu en cultuur en religie. Meneer Boersema, in wat voor gezin groeide u op? Ik groeide in een gezin op waarin ik als uh, zesde kind... Uh, werd geboren, uh, en als jongen, uh, met uh, vijf zusters boven mij. Dat was wel heel bijzonder. Dat heb ik me steeds beter gerealiseerd later, dat ik toch ook wel heel gewenst was door mijn ouders. Ik had een broertje gehad, maar dat was overleden. Uh, u was heel gewenst omdat u een jongetje was? Ja, dat, dat, dat, dat vermoed ik wel. Al ik wel ik zelf, toen ik opgroeide, niet zo dat besefte... maar toen ik wat later daarop reflecteerde en met mijn zussen daar ook over sprak... toen was dat toch wel een, een punt. Uh, de, maar dat betekent dus dat je, dat je toch een jeugd hebt gehad waarin, waar, je, waar je heel erg welkom was. En, en mijn ouders waren... Uh, uh, ja, ik kijk daar met heel veel uh, warmte op terug. Mijn ouders zaten in het onderwijs, waren ook heel gericht op een, een opleiding... En uh, ja, kennis speelde dus ook wel een rol, maar er was ook heel veel uh, gezinswarmte. En uh, ja, da daar speelde de, de kerk en, en de, de re religie een uh, grote rol in, dus uh, het kerkelijk gebeuren. En waar was al dit moois? Dat was allemaal in Groningen. Ja. In, in, in de stad of op het in, uh, Dat in was dorp? in de stad, ja. Mijn, mijn, mijn voorgeslacht heeft wortels in het Hoge Land. Mm -hmm. Mijn grootvader heeft nog een mooi uitstapje naar Antwerpen uh, gemaakt... Ook wel een mooi verhaal op zichzelf. En, maar is toch na, in de Wereldoorlog I weer teruggekomen. En toen zijn ze in doodstil gaan wonen. <laughs> de mooiste plaatsnaam van, van Nederland. Vlakbij Uithuizen. En mijn ouders die zijn dan naar de stad gegaan. Zoals dat dan heet in Groningen. oké okay, En, en dat waren, die, die, die, die zaten in het onderwijs. Uh, ja. Hebben die ook het, uh, de natuur uh, onderwezen aan, aan de kleine Jan? Nou, niet zo expliciet. Maar wij gingen altijd wel... Uh, kamperen op uh, Te Schelling. En dat kon toen nog in de Duinen. Dus in Te Schelling in Formeerum, daar kamperen mm -hmm. we in de Duinen. En mijn, va mijn vader had lang vakantie. Dus dat was... Onderwijzer. Was onderwijzer? Was onderwijzer. Dus, dus uh, later aan de, aan de MAVO en dergelijke. Maar dat was dus een week of vijf soms zaten wij daar in een grote tent. En, en wij maar daar een beetje zwerven. Dus daar is wel een hele... Enorme band met ook met die, met, die, met die wadden en die waddeneilanden uit uh, gegroeid, denk ik. Min of meer uh, speels. Uh, en ik heb later ook een inspirerende leraar biologie gehad. Uh, Nieboer. Uh, ik had meer inspirerende leraar. Dus ik aasde ook een beetje wat ik zou gaan studeren. Ging naar de voorlichting bij medicijnen. Om oh, wacht even. Het kiezen welke studie het zou worden... Hing ja. voor een belangrijk deel af van hoe inspirerend de leraar was... Denk, ik denk het wel dat, ja. je, dat je toch... Uh, ja, ik, ik had ook een hele inspirerende leraar geschiedenis. Uh, <laughs> dus dus je, dat zijn dan toch wel dingen waarvan je denkt... Uh, ja, da, da, da ga je, daar gaat je belangstelling naar uit. En ik had een beetje belangstelling voor, voor beide. Dus, dus, de, heel veel belangstelling voor beide. Voor natuur en voor mensen, voor geschiedenis. Uh, en ik aasde dus welke kant ik op zou. Uiteindelijk is het dus biologie geworden. En dat ben ik steeds leuker gaan vinden. En dan komt er weer zo'n moment dat je moet kiezen... en uh, dan krijg je iemand uh, die, uh, die zegt dan... weet je wat je moet doen? Je moet gewoon doen wat je, wat je leuk vindt. Dan doe je het goed. En als je het goed doet, dan kun je ook iets betekenen voor een ander. En dan is je werk ook beter. Nou, dat heb ik ook opgevolgd. ben dus iets gaan doen wat ik echt leuk vond. Die wat was dat? Ethologie, gedragsleer van, mm -hmm. van dieren. Dus uh, naar het gedrag kijken en het ook een beetje interpreteren. En ook wel het gedrag van mensen. Want ook een dier, zou je zeggen? Ja, ja maar toch net misschien iets interessanter. Mm -hmm. <laughs> in sommige opzichten ook wat gecompliceerder. En in elk geval dus ik, dat, dat gedrag. Dus daar had ik een grote belangstelling voor. Dus dat, dat, dat ben ik gaan doen. En, eh, maar ja, ik had ook belangstelling voor de natuur. En na mijn eh, studie is dat dus in de richting gegaan van het milieu. Maar er zaten soms van die toevallige wissels... Op dat pad. En zo heeft het zich ontwikkeld. Um, um, u, u, u bent het gedrag van, van dieren gaan bestuderen. Uh, uh, wat waren daarin de, de meest opvallende vaststellingen? Ik heb eigenlijk een studie gedaan naar uh, sociaal gedrag bij dieren. Dan heb je het over uh, uh, seksueel gedrag. Uh, maar ook agressief gedrag. Ik was ook geïnteresseerd in, in de wereldvrede. En ik dacht dat je via bestudering van agressief gedrag bij dieren... ook misschien iets zou kunnen zeggen over het agressief gedrag bij mensen. En? En nou, ik ben eigenlijk tot de conclusie gekomen, zeker uh, later... Dat je, in, dat je als je het in geïnteresseerd bent in het gedrag van, van mensen... niet het gedrag van dieren moet gaan bestuderen. Ik bedoel, ieder diersoort heeft weer zijn eigen uh, patronen. Mm -hmm. En dan kun je dus beter het gedrag van mensen rechtstreeks gaan bestuderen. Dus die één-op-één koppeling, zeg maar, makkelijk van dier naar mens... Dat, daar dat... moet je toch wel heel erg voorzichtig mee zijn. Ja, want heel veel uh, men, leken zouden zeggen... Ja, maar dieren zijn alleen agressief als het strikt noodzakelijk is... om ja. zichzelf te beschermen of om voedsel te uh, bemachtigen. En ja. bij mensen, wij mensen wij doen het om allerlei fouten... Uh, zeg maar er niets nobels aan... Ja, maar dat, dat hangt toch een beetje ervan af naar welke diersoort je kijkt. Dus dus er is, is, is veel gekeken naar, naar chimpansees bijvoorbeeld. Daar speelt agressiviteit uh, een veel grotere rol. Mm -hmm. En die kunnen zelfs vrij vreed zijn. Die kunnen ook hun eigen kinderen opeten. Maar ja, kijk je naar bonobos. Uh, uh, ook een oh, apen, ja. dicht, zeg maar relatief dicht bij de mens staan. Een heel ander patroon. Daar, daar zou, je, zie, zou je empathie uh, kunnen, uh, kunnen zien als je dat, het zo wil noemen. En uh, ja, het is ook een beetje wat je, wat je zoekt. Uh, de een zegt van ja, we lijken ook een beetje op mieren. We moeten coöperatief zijn en zo. Nou ja, we ja, staan ja. natuurlijk heel ver af van de mieren. Ja, ja, ja. Dus de, het is meer een projectie, denk ik, van wat je wil zien in de mensenmaatschappij. Nou, daar kun je wel een diersoort bij vinden die het ook ongeveer zo doet. Zeg oh. maar. <laughs> je hebt ook heel veel mensen die, die met dat romantische beeld naar dieren kijken... en dan zeggen ja, maar... Uh, um, en, en mensen die ook zich ook van andere mensen afkeren en zich heel erg op, op, op dieren werpen, zou je kunnen zeggen. Omdat ze, ze ja, maar die zijn tenminste eerlijk of die zijn tenminste loyaal. Ja, dat, u, u bent niet door uw studie van uh, het gedrag van dieren van de mensen uh, afgedreven. Nee, absoluut niet, absoluut niet. En ik, dat is ook inderdaad een romantisch beeld. En je mm -hmm. komt er ook eigenlijk heel vaak tegen bijvoorbeeld bij mensen, eenzame mensen die mm -hmm. hebben een hond. En het valt mij ook heel vaak op... dat verslaven hebben ook heel vaak een hond. Ja, die, die stelt geen moeilijke vragen... dat je je gedrag moet veranderen. Dus die heeft een soort loyaliteit, zeg maar... die mensen vaak niet opbrengen. En dat kan ik me dan iets bij voorstellen. Dan krijg je een soort warmte van zo'n van zo hond terug. Maar ja. er zijn ook... Ik heb ook beesten gezien, die zijn gewoon... dat je denkt, dat is een gemeen beest. Een zilvermeeuw, die, die in een kolonie uh, Sterns landt... en dan tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok... en dan zijn er tien uh, jonge sterns uh, dood. En hij heet er geen één op. Hij vliegt zomaar weer weg. Ik denk je van, ja, dat, dat beest moet gewoon uh, tbs krijgen. <laughs> u bent ook uh, vogelaar, dat blijkt hier ook wel uit. U heeft ja. deze vogel nou ook wel goed bestudeerd. En natuurfotograaf, u heeft dat foto's meegenomen. Ja, um, Um, ja, ik zit even te denken, stel ik u deze vraag eerst... of vraag ik u eerst om die foto's te beschrijven? Laat, laten we eerst even de beschrijving van de foto's. Ik zie hier een aantal foto's voor me... en daar staan pinguinachtige vogels op. Ja, dat kunt dat, u ze beschrijven. Dat vind ik wel aardig dat je dat zegt, want uh, het zijn alken. Oké. Okay. Ja, je hebt dus de kleine alk en de gewoon alk. En een alk is een, is dat, is is dat een, is, een zeevogel? Dat is een kolonie van... zeevogel, ja. Okay. Dus die broedt aan, aan kusten en deze foto's zijn genomen in uh, Schotland... Op een klein eilandje. En eigenlijk kun je dieren... Je moet geduld hebben als je, als je dieren wil. Heb ik, ik heb niet altijd dat geduld. Maar uh, als je geduld hebt en je zit gewoon rustig een keer een, een uur naar ze te kijken. Of twee uur. Dan kun je, dan kun je mooie dingen zien. En, als, en dan raken ze dan ook een klein beetje aan je gewend. En als het heel schuw is, moet je in een schuiltentje. Dit kon op enige afstand nog door mij gewoon rustig. Als ik me helemaal stil hield, dan zag je leuke dingen. Hier zie je een alkempaatje. Dan heb ik drie foto's onder elkaar. En uh, wat ik heel aardig vind is, ja, ik stel me dan voor, het, zijn natuurlijk, het is natuurlijk een mannetje en vrouwtje. Je kan ze niet heel goed uit elkaar direct. Hè? Dat, dat zie je ook, ze lijken hier op elkaar. Zoals... Nee, en het gaat om: het zijn, het zijn wit, witte vogels. Ja. Althans, ze hebben een hele lange witte buik. Ja. Een zwart hoofd met een soort -jasje, ja precies en van die prachtige witte lijnen over hun hoofd naar hun snavel. Ja. En, en die had het al even over een pinguïn. Er is ook nog een reuzenalk geweest. Die is uitgestorven. Ah. En die kon niet vliegen. Dus dat was echt, dat, dat was in de, echt de Europese pinguïn. Ja, ja. En die, die kwam ook in dit gebied voor. Maar die is dus... Die is er dus niet meer, helaas. En, en, nou ja, dat... Maar de, de, deze alke is er natuurlijk nog wel. En, en dan zie je ze eerst dat, dat stelletje. Gewoon, ja, dan kijken ze ergens naar, naar, misschien naar, naar de toekomst of zo. <laughs> uh, en dan zie je ze op het tweede plaatje zie je ze? Ja, snavelen, zoals dat dan heet. Maar het is, dan, het is een heel intiem mom moment. Hè? Uh, vertellen ze elkaar wat? Uh, hoe, hoe doen ze dat? Of en... heeft de een gewoon jeuk en krapt de ander? Ja, maar bij zo'n snaveljeuk, dat vind ik... Ja, er zijn grenzen aan interpretatie, moet okay. ik zeggen. Maar, en, en misschien naar mijn fantasie. Maar ik, ik, ik had er iets anders in gelezen. En dan zie je toch weer... op een gegeven moment... Ja, dan staat de ene vleugels weer uit. Dus ze blijven ook niet gewoon 24 uur... close bij elkaar. Dan heb je ook weer... dat, dat er, moet, er moet iets gebeuren. Hè? Er moet voedsel gezocht. Dus dat hele element. Dat, dat, je, zie, je leest er van alles in. Ja. En het zijn maar, mooie vogels ook gewoon te, te zien natuurlijk. Ik, ja, ja, ja, niet zo mooi, kleuren als... als -duikers, die zie je een pagina ervoor. Maar... Dit, dit, dit vond ik in serie heel, heel aardig. Hoe zit u daar dan? U zegt dan u moet heel veel geduld hebben. Ja. Uh, uh, en dat is al lastig voor u, want u heeft ja. niet zoveel geduld. Uh, maar kijkt u... Oh. Uh, als u zo'n foto maakt... Ja. Is dat dan, um, wilt u dan laten zien hoe mooi iets is? Of bent u, uh, of bent u uh, de waarnemer die iets vastlegt? Dus Gaat het om de feitelijkheid of gaat het om, om de... De, de schoonheid of de emotie die u wil communiceren? Eigenlijk probeer ik natuurlijk meerdere dingen tegelijk te doen. Maar dus, ik let dus ook altijd wel op hoe zit zo'n beest, hoe valt het licht om gewoon een mooie foto te krijgen. Mm -hmm. hè? Uh, scherpstelling, achtergrond vaag, want anders dan, ja, dan valt zo'n beestje weg. En dat, dat, dat is. Dus. Of, dus dat, dat is ook belangrijk. Maar daarnaast zit ik daar, zeker als ik wat langer uh, er zit. Uh, want ik, ik heb het geduld wel. Het is meer een kwestie van tijd, zeg maar. Mm -hmm. dat je, maar dan. Um dan let ik natuurlijk op dat gedrag. En dan denk ik, van, oh, dat is mooi. Als ik dat zou, uh, zou kunnen vastleggen. He, want dan heb ik het secret rechts. Maar uh, daar, daar, daar heb ik dan mijn toestel niet op gericht. Dus, dus dan, dan, dan heb je weer het moment nodig. Dat je op een gegeven moment denkt, dat, dat, dat is mooi. Omdat, uh, dus dan, dan is het een gedragselement wat je, wat je zou willen vastleggen. Om, om, om mee te nemen. Ja, ja. Het is ook soms uh, dat, je, dat je thuis komt. En dat je er nog eens naar kijkt. En dan denk je van, zeg wat, er zit een bepaalde sfeer in, dat is, dat is me niet opgevallen. Maar, maar, maar nou zie ik er gewoon ineens of een element. Ja, eh, dus maar, maar wat me opvalt aan de foto's is, is dat, ze er, dat ze er mooi uitzien... dat, ja. dat, er, een, dat er aandacht is besteed aan, aan, aan compositie. Dus hoe zijn de dingen die we zien verdeeld over het, uh, over het vlak? En als ik naar deze foto's kijk, denk ik... oh, deze vogels leven kennelijk in, in hele trouwe koppeltjes... Ja, deze toevallig wel, ja. Want ik heb hier drie onder elkaar uh, ja. geplakt. En uh, ja, ja. Nou, nou, nou, nou, uh, nou was, dat, was dat wat u wilde vertellen? Dat zag ik hier wel in deze foto's. Maar ik, zou, ik, weet, ik, weet, ik weet beter. Uh, <laughs> vogels leven niet altijd trouw in koppeltjes. Uh, dat is, ook deze soort niet? Ook de, deze soort, nee. Ik denk dat, dat er zijn toch... Uit het onderzoek is toch gebleken... dat op dat uh, punt is er, is er toch heel wat variatie uh, aan de hand, ook in de natuur. U had het daar straks uh, over uh, die filosoof J.S. Mil... Uh, uh, die u in uw uh, afscheidsrede aanhaalt. Uh, die um, uh, formuleert een ideaal dat we uh, zo, zo, zoveel natuur moeten hebben... om ons daarin te kunnen terugtrekken van onze medemens. Ja. Uh, ik hoor u zo vertellen over uw vogelaarschap. Ja. Ik denk, dat spreekt, u, dat spreekt u vast erg aan... Ja, ik denk... Ja, u, u, u citeert een halve zin. Want hij zegt... Je moet je terugtrekken in eenzaamheid... om de schoonheid en grootsheid te kunnen ervaren... en je daardoor te laten inspireren. Kijk, dat wordt een beetje een ander verhaal. Hij trok zich niet terug in de natuur... uit een soort homofobie... dat hij gewoon even de mensen niet wilde zien. Nee, nee hij zei... Je moet soms even alleen zijn... om inderdaad die overweldigende natuur... op je te laten inwerken... en daardoor geïnspireerd te raken. En... Dat herken ik helemaal. Dat is inderdaad zo. Als je met een grote meute uh, ergens doorheen banjert... Ja, dan zit je te kletsen en zo. En zo'n gids die zegt... ja, daar zit een, uh, daar ho je, we horen nu een springhaar iets aan. Ja, de meeste mensen horen hem al niet. Dus je, hè, je hebt dus een zekere afsluiting nodig... en, en, en rust soms om dat, om dat al te kunnen ervaren. Mooi. Het is uh, bijna half acht. Tijd voor een overzicht van het nieuws, gelezen door Juris Stubenitski. Radio 1: Het NOS-journaal. Bij Hulst in Zeeuws-Vlaanderen heeft een onbekende automobilist vannacht een fietser doodgereden. Een andere fietser ligt gewond in het ziekenhuis. De automobilist is na het ongeluk doorgereden. De politie is op zoek naar zijn beschadigde Alfa Romeo. Die mist een buitenspiegel en heeft zeker één kapotte ruit.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 De festiviteiten begonnen gisteren en duren tot en met dinsdag. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De zomersweer is momenteel ver te zoeken, want zowel vandaag als morgen staat er regen op het programma. En is het bovendien ronduit fris. Op dit moment is het overal bewolkt en in een groot deel van het land regent het. Het is nu zo'n 7 tot 10 graden. De rest van de dag verandert er eigenlijk maar weinig aan het weerbeeld. Het blijft bewolkt en regenachtig. Wel neemt later op de dag de intensiteit van de neerslag wat af, maar helemaal droog wordt het vandaag niet. De middagtemperatuur ligt rond 12 graden, maar in zuid nimburg wordt het misschien nog een graad of 16 vandaag. De wind die komt uit het oosten tot noordoosten, is zwak tot matig van kracht. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en valt er zo nu en dan wat regen of modregen. De minimumtemperatuur ligt rond 7 graden. Morgen, maandag, dan is het opnieuw bewolkt en regenachtig. Eigenlijk verandert er dus ook dan weinig aan het weerbeeld. En het wordt opnieuw zo'n 12 à 13 graden. De dagen daarna wordt het langzamerhand weer wat warmer... maar het blijft voorlopig wisselvallig. Van 7 tot 8 uur. Dit is De Zondag. Op Radio 1. Ja, goedemorgen als u net inschakelt. Een hele goede morgen en fijn dat u luistert. Um, we praten, ik praat met bioloog Jan Boersema... die afgelopen vrijdag afscheid nam als hoogleraar aan de universiteit... of aan de Vrije Universiteit. En we hebben het net gehad over uh, zijn jeugd in uh, Groningen... en over zijn uh, vogelaarschap. <laughs> um, uh, nogmaals welkom, meneer Boersema. We hebben het net gehad over, uh, over de pracht van die, uh, van die twee mooie vogels uh, op uw foto. Maar bent u eigenlijk uh, positief over de natuur, over het milieu? Of... Over hoe het gaat ja. met de natuur? Nee, nee dat, als je gewoon naar de de feiten kijkt, dan is het toch een heel gemengd beeld mondiaal. Is het, wordt de, de, wat dan heet de biodiversiteit, de diver, diversiteit aan soorten... en ook genen en, en ecosystemen, wordt wel behoorlijk bedreigd. We, we, we gaan toch wel in de richting van een, een wereld... die een stuk schraler is op dat punt. Nou eh. weten we dat. Ja, dat weten we. En nou weten, weten we dat echt ja. allemaal en nou weten we dat ook al een tijdje. Heel mooi, heel mooi. Hoe komt het dat daar dan zo, dat daar zo langzaam iets aan verandert? Nou ja, omdat het natuurlijk toch te weinig terugkoppelt naar wat dan heet de kwaliteit van ons bestaan. Want in dezelfde periode dat mondiale natuurlijk wat minder ging met die natuur... is, is het met de mens eigenlijk gewoon heel goed gegaan. Ja. En dan neem ik een wat langere uh, mm -hmm. aanloop. Uh, rond uh, 1820 uh, vergelijk ik dan met nu... En dat heb ik in mijn lezing ook gelaten zien. Ja, dat is een spectaculaire verbetering. Hè? Van, van een levensverwachting van 35 jaar... naar een levensverwachting van 80 jaar... waarvan ook nog 60 redelijk gezond. Nou, daar dat, dat kan je, dat heb ik gezegd... zeker dankbaar voor zijn. Hè? Maar goed, er is een prijs voor betaald. Ja. Ja, en is het zo dat dat onherroepelijk met elkaar verbonden is? Dus nee. voor onze vooruitgang moet... Na, tot uh, uh, verslechtering van nee, de omstandigheden dat, van het milieu leiden? Nee, drie keer nee... Het had allemaal, met, als je terugkijkt, veel en veel slimmer gekund. Er is ook heel veel. Uh, ja, domme, uh, ondoordachte. Uh, maar ook wel eens bewuste terugdringing geweest van de natuur. Daar heb ik ook op gewezen. En met name ook van, van de wilde natuur. Het onland, het ongedierte, de, het onkruid. Maar ook gewoon uh, gevaarlijke roofdieren. Gevaar. Mensen die schrijven van... ja, ik heb veel kunnen doen voor, voor, voor het dorp en de village. Eh, aan de opvoeding en educatie en dergelijke. Maar helaas heb ik het niet helemaal kunnen... Uh, uh, de, heb ik niet alle roofdieren kunnen uitroeien. Ja, dat, is, dat, dat werd toch gewoon gezien als een, als een daad van beschaving, zeg maar. Dat, dat hebben we toch wel lang met ons meegedragen. En, en pas de laatste dertig jaar zijn we daar anders over gaan denken. En maken we die omslag dat we ook... Uh, niet alleen de, de, de mooie, uh, lieflijke natuur, de, de parken, de landschappen... Mm -hmm. de, zeg maar, wat dan de, in de Nederland ook de boerennatuur wordt genoemd... een uh, goed hart toedragen. Maar ook uh, af en toe weer eens wat, wat speels en wat wild uh, toelaten. De wanorde. De, de wanorde, ja, ja. En ja. de chaos, zeg maar. Ja. Maar natuurlijk wel een beetje onder onze regie. Hè? Want ja, nu hebben we eigenlijk bijna de hele wereld gedomesticeerd... Ja, dus nu kan het ook weer. Hè. Dat is een beetje, kies ja, ja. idee van idee. Ja, als je het eenmaal hebt beheerst, dan laat je weer wat, wat, wat leukigheid toe. En dan, en dan maar, wel, maar wel binnen veilige grenzen. Ja. Maar goed, die kant, we, we moeten er wel op dat we gewoon inderdaad... die natuur wat meer plek geven in ons leven. En, en, dat, en dat is lastig. Ja. En hoe, hoe zorg je daarvoor als je vaststelt wat u net vaststelt? Ja. Namelijk dat... Zolang wij er niet echt last van hebben... zolang we nog prima uh, elke dag ons leven ongestoord kunnen leiden... Um, uh, zullen we ook niet de noodzaak voelen om er direct wat aan te veranderen. Ja, nou ik denk dat je dan gewoon toch op meerdere fronten moet werken. Je moet op, in de eerste plaats werken op het front... dat je duidelijk maakt dat die natuur ook inderdaad op termijn... heel erg belangrijk voor ons is. He, dat medicijnen uit uh, planten gewonnen worden uiteindelijk... Uh, dat we niet alles kunnen synthetiseren. Dat er gewoon in het bodemleven van alles moet gebeuren... om de bo het bodem vruchtbaar te houden. Dus dat hele nuttigheidsargument... daar kunnen we ook nog een enorme slag in maken. Dat, dat doen collega's van mij op het Instituut voor Milieuvraagstukken ook... die ecosystem services, zoals het heet... wat de dienstverlening van de natuur, dat is één. Maar verder moet je denk ik ook gewoon... de mensen weer meer in contact brengen met de natuur. Dat is toch het enige. Ze moeten weer uh, op wat voor manier dan ook... een soort liefde opvatten voor... Voor de, voor de natuur. Want wat je lief hebt, dat wil je bewaren. Dus dat is lastig in een steeds verstedelijkende wereld natuurlijk. Dus al die projecten die, die proberen de natuur in de stad te brengen... Eh, bij de mensen, of de mensen bij de natuur... die zijn ongelooflijk belangrijk. Eh, omdat de mensen dan ervaren dat, eh, dat datgene wat ze, wat, ze, wat ze om zich heen zien... dat daar een zekere schoonheid van uitgaat. En dat daar... En, en die ervaring, die, die, die zal op een gegeven moment leiden tot, tot het idee. ja, maar dat mag dat niet verdwijnen. Ja, ja. Maar die, die, dat doen we nou, dat proberen we nou toch al een ja. tijdje. En dat, dat ja. gaat zo lang. Wat ik me altijd afvraag, want is, je, je kunt mensen informatie geven en dan hopen dat ze met die kennis. Dat, dat dat tot een inzicht leidt. En dus ook tot, uh, tot ander gedrag. Maar ik heb me altijd afgevraagd als. Coca-Cola en Pepsi-Cola... en alle andere cola's het voor elkaar krijgen... om de hele wereld, echt de hele wereld... te verleiden tot het drinken... van een zoet, niet bijzonder lekker... maar uh, kennelijk... Uh, uh, lekker genoeg om door heel veel mensen... gedronken te worden. Om, eh, als ze dat kunnen. Waarom ja. kunnen we die methode dan niet gebruiken... om de mensen te verleiden tot ander gedrag? Als reclamemakers van grote multinationals... ons gedrag zo slim kunnen beïnvloeden... waarom doen we dat dan niet met... zoiets belangrijks als de natuur? Nou, dat soort methoden, ik ben daar niet tegen om mensen te verleiden. En ook, uh, laten we zeggen, uh, nogal wat macht gebruiken. Want Cola, die verleidt niet alleen, die gebruikt ook haar macht. Mm -hmm. En die heeft heel veel geld. Maar je moet eerlijk toegeven, kennelijk zit er iets in zo'n drankje... wat wel appelleert aan de mensen. Ik bedoel, ze krijgen niet door, tegen hun zin door de keel gegoten, nee. zeg maar. En kennelijk uh, is dat met de natuur dus lastiger. Kennelijk kan de mens met weinig natuur toe. En met weinig natuur ook nog redelijk of behoorlijk gelukkig zijn, zelfs. En, en dat, is, dat, is, dat is wel een beetje een probleem. Want dat kan, zou wel eens tot verschraling kunnen leiden die onomkeerbaar is. Waar we dan later weer spijt van krijgen. Dus, dus er moet ook wel eens, eh, laten we zeggen, mensen die er wat meer over na, nagedacht hebben. en die wat verder vooruitkijken die moeten wel eens maatregelen nemen waarvan de rest dan zegt... van ja, dat was toch eigenlijk wel een verstandige maatregel. Net zoals mensen van 2030... Maar dat, dat, dat was een verstandige maatregel. Met andere woorden, daar zouden ze op het moment dat die maatregel genomen werd... niet per se heel erg blij mee hoeven zijn. Nee, nee, nee. Je zegt dus eigenlijk, we hebben leiders nodig die lef hebben. Absoluut, absoluut. En die... we, hebben, we hebben mensen nodig zoals, zoals Mail, zeg maar. Als daarna geluisterd was, dan was het heel wat beter. Maar zo zijn er tientallen mensen te noemen... Uh, maar die mensen moeten ook weer geïnspireerd worden door je. Ja. Nu heb ik begrepen dat u, u zich niet. U, u, u bent niet uh, uh, uh, zelf heel erg uh, zeg maar politiek actief in de zin van dat u bij een partij zit. Maar wel dat u bij heel veel partijen hebt geprobeerd invloed uit te oefenen. Ja. Nou ja, ik ben wel lid van een politieke partij. Laat, uh, en ik, Welke? Ik, Mag ik ben dat lid van, van GroenLinks. Uh, en ik, ben, ik voel me ook al heel lang tot dat gedachtegoed uh, onorthodox links, groen. Mm -hmm. uh, dat, dat voel ik me toe aangetrokken. Maar uh, ik, ik ben niet iemand zeg maar, van de partij. Hè? Zo van, ja, uh, die en die zegt dat, maar wij vinden dat. Weet je wel, Dan denk ik van nou, kritisch blijven nadenken ook daarna. En niet te, te, te willen van de partijlijn iets verdedigen. Nou ja, dus, dus, ja. Nou ja, maar in, en, en ik heb ook het, het idee dat ik dat als wetenschapper, dat ik. Een beetje distantie moet bewaren, want dan ga je dat toch wel heel gauw vermengen, zeg maar. En ik wil toch wel graag dat die andere partijen ook gewoon uh, die geluiden laten horen. En, dat, en daar is ook heel veel ruimte voor. Dus ik heb ook wel bij andere christelijke partijen, zeg maar, bij het CDA vroeger. En, en bij de Christenunie nu. Die, die maakte een heel interessante ontwikkeling natuurlijk door. Dus het is een beetje men, ook heel dicht bij mijn eigen. Maar zitten idee. ze dan heel erg op u te wachten, zo'n CDA bijvoorbeeld? Nu niet meer. Maar, maar ik heb vroeger wel, wel, wel lezingen gehouden en iets in een partijprogramma geschreven. Maar ja, waarom is, niet? Ja, maar dat is een partij die al jaren macht uitoefent in Nederland. Ja. Decennia ja. Ja. niet echt aan, uh, aan het begin hebben gestaan van een, uh, van een uh, ethische revij als het, om, uh, als het gaat om het milieu. Nee, absoluut. Ik uh, ben daar zeer in teleurgesteld. En, en heb op een gegeven moment de poging ook opgegeven. En ik had, nou ja, met Balkenen is het nog een keer weer echt grondig misgegaan, die een enorme morele uh, inspiratie wilde, maar, maar niet op dit groene gebied, die, die dat totaal niet heeft gezien, dat, dat juist die modernisering die hij wilde, dat die zou kunnen uh, via, uh, zeg maar, de vergroening. Uh, van het belastingstelsel, uh, van een heleboel andere zaken. Dus dat, dat modernisering vandaag de dag is... een andere uh, relatie met het natuurlijk milieu krijgen. Da hmm. Daar zit de, de, de slag in die we deze 21e eeuw uh, moeten gaan maken. Dat is echt vergelijkbaar met in industrialisatie. En dat, dat, dat zal ook decennia duren. Je moet ook geen ongeduld hebben. En we zijn ook denk ik het, de, de tanker om zo'n platge ja. praten voor te gebruiken. Is... Die is een beetje door de bocht. Nou, geen olie, maar... De tanker is normaal. Om... Bi biomassa. <laughs> met biomassa. <De> <laughs> met biomassa. Um, u heeft vorig jaar een boek geschreven over Paaseiland... waarin u een populaire mythe ontkracht. Ja. Kunt u heel even kort uitleggen wat de u is? De mythe is uh, dat uh, als een, een cultuur de natuurlijke hulpbronnen uh, overexporteert... dat er dan een hele plotselinge, een dramatische collapse uh, volgt op een gegeven moment... En een van de voorbeelden zou dan Paaseilanden zijn geweest. Uh, daar zijn die Polynesiërs op een gegeven moment gekomen. hebben daar die beeldcultuur gemaakt, bomen gekapt. Er uh, kwam erosie, ze konden geen voedsel meer verbouwen. Honger, ellende, ze aten elkaar op. Uh, drama. En dat zou de wereld ook kunnen gebeuren. Wij zijn Paaseilanden in een kosmos, zeg maar. En mm -hmm. dus, uh, nou, dat, dat was het verhaal. En dat, dat verhaal heb ik ook al vroeg getraceerd. Maar het wordt van, vandaag de dag vooral verbonden met Jared Diamond. Hè? Die heeft ook een boek geschreven Collapse. Nou, en ik ben naar die uh, Paaseiland literatuur gaan kijken. En, en toen dacht ik, toen ik dat, die oude journaals uh, las. Nou, het, het, het, het, vreemd. Want die mensen zouden in de collapse gearriveerd moeten zijn. Roggeveen en, en, en, en zijn mannen. En, en hebben daar niks van beschreven. Dus hoe zit dat? En dan nou, nou heb ik dat helemaal uitgezocht en dergelijke. En er is een enorme hoeveelheid literatuur en. en de historicus in uw eh, kant. Ja, zich absoluut, absoluut. Maar ook weer, ook weer het natuurlijk milieu. Dus ook lijnen komen bij elkaar, cultuur komt bij elkaar. Dus in Pasenland zat er zeg maar, ook een heleboel van mijn belangstelling weer in een nutshell. En het was een fascinerende studie. Dus, en uw conclusie was? En onzin. mijn conclusie was: het is een veel geleidelijker overgang geweest. Van een systeem wat, wat kwalitatief wat rijker was. En mogelijk duurzaam, dat weten we niet. Maar kennelijk niet, omdat. Uh, de ratten verhinderden dat die bomen regenereerden. En die ratten hadden ze weer zelf meegenomen. Dus onbedoeld zitten er ook mechanismen in. Maar ze zijn in elk geval in een bomenloze cultuur. En dat was een toch een wat schralere cultuur, maar die was ook duurzaam. En toen dacht ik van, ja, dat is misschien ook een beetje vandaag de dag aan de hand. Zo cult de cultuur past zich ook aan aan de veranderende natuurlijke omstandigheden. En... Dat kan dan nog wel duurzaam zijn. En, en, en je hoeft dus niet allerlei hele dramatische dingen te verwachten. Voor zo'n hele cultuur dat hij instort. Maar hij is wel schraler. En waarom slagen we er nou niet in om die kwaliteit hand te handhaven? Ja. Maar heeft u, heeft u daar... Want wat u dan doet is, is een, een, een, zeg maar een goed verhaal. Wat we kunnen gebruiken om... Uh, uh, en wat ook gebruikt werd door milieuactivisten... Om, uh, om de wereld uh, wakker te schudden. Dat gaat u ontkrachten. U zult vast geen vrienden hebben gemaakt onder uw vrienden. Nee, dat, dat, dat, er waren ook mensen die zeiden van... ja, maar jij definieert collapse wel heel scherp en zo. Het is, het is toch wel heel dramatisch wat daar gebeurd is. Dus die wilden die wilde daar gewoon heel veel drama in. Maar was het verstandig om uw, uh, zeg maar de stem die u ook heeft... om die te gebruiken om dat verhaal te ontkrachten... Ja, in een wereld nou, waarin al die andere verhalen... Kijk, daar komt toch de wetenschapper in mij boven... Mm. Als je uh, de, de waarheid verkracht uh, om strategische redenen om iets te bereiken... dan zijn we echt in de aap gelogeerd. Want vroeg of laat uh, komt, het uh, uit? komt het uit en dan, en, dan word je, en dan word je helemaal niet meer geloofd. Nee, nee, en nee. daar moet je dus heel erg mee oppassen. Dat je als wetenschapper gewoon je ook niet overschreeuwt. Um, het is uh, zondag en dat betekent dat we op Radio 1 de dichter bij de zondag hebben... En uh, dit keer is dat uh, uh, Rickert Zuiderveld. En die heeft een uh, uh, gedicht geschreven speciaal voor u. Nou, nee toch. Dichter bij de zondag. Klimmen voor Jan Boersma. Klimmen moet je. Klimmen naar de top. Om van een afstand naar het dal te kijken... Waardoor de grote vragen kleiner lijken of te doorgronden zijn. God in een notendop? Je bent zelf die altijd kleiner blijft. Je denkt, beschouwt, neemt waar vanaf de zijkant. En er bestaat geen zee als niet een eiland zijn vast bestaan in trage golven schrijft. En stijgt het water eenmaal tot je lippen, zwem je stroomopwaarts tot je bent bevrijd. Van het idee dat iets je kan ontglippen. Een glimp van waarheid, houvast, zekerheid. Met in de verte beelden, lijnen, stippen, contouren van een opgeheven tijd. Ja, mooi, zegt u. Ja, het gedicht ja. is uh, vanaf morgen na te lezen, beste luisteraar... op onze website, eo.nl slash zondag. Uh, meneer meneer Boers, maar mooi, zei u. Ja. Uh, uh, uh, ja. Het ging over klimmen. Ja. Dat gaat over de kleine Jan, hè? Ja, dat, ja, dat gaat ook over de kleine Jan, ja. Want wat, de, en... wat, wat deed de kleine Jan? Ik denk dat je nu refereert aan uh, dat ik in de tentpaal klom. Ja. Ja, want wij hadden dus een grote legertent met palen van drie meter. Dat kunnen mensen zich nou niet meer voorstellen. dat stond allemaal zo stevig. Dat ik klop daarin en dan kon je gewoon door zo'n klein luikje... waar dan het daglicht door kwam. kon je weer naar buiten kijken. Ja, een soort uitkijk uh, Een soort toren. uitkijk, ja, ja. Maar het was natuurlijk ook gewoon... Ja, in die tent, als het bijvoorbeeld eens een keer regende... dan moest je ook weer wat doen. En dan ben je, ja, ging je in zo'n tent klimmen. Ja. Dat is, maar ook om aan te geven hè, wat, voor, wat voor dimensies die tent had natuurlijk... voor mij als kleine jongen. Dat, uh, ja, dat, was, dat was heeft wel indruk gemaakt. Um, we, we hebben het over um, um, um, hoe moeilijk het is om de wereld zover te krijgen dat ze doorhebben dat we wat moeten veranderen. We hadden ja. het net over leiders die daarin een rol ja. moeten nemen. Um, wie vindt u een inspirerende leider die, die, uh, die dit onderwerp goed oppakt? Met, met name het, het groene. Nou, ja. eh, Mandela is natuurlijk op zichzelf een, een, een, een inspirerende leider... In, in ruime uh, mate. Maar ik vind bijvoorbeeld... Uh, meer in, in mijn eigen wereld... vond ik Herman Daly altijd een enorme... inspirerende leider. Dat is ook degene die... dat idee van die Stationary State van, uh, van Mill heeft opgepikt. En daar prachtige boeken over heeft geschreven. En... Uh, Danny, die heb ik, hij heeft ook de Heinekenprijs gekregen... hier in Nederland. Dat is een hele prestigieuze prijs. Dus dat, en hij heeft bij de Wereldbank gewerkt... Uh, hij, hij is ook als christen uh, uh, zeg maar, is die geïnspireerd geraakt. Dus dat, dat is wel iemand die ik speciaal zou willen noemen. Uh, meer in mijn eigen uh, kleine uh, uh, wereld uh, in, in Nederland... Uh, ben, ik, ben ik zelf geïnspireerd geraakt door, door Lucas Reinders. Die een hele, vooral voor zijn scherpe analytische vermogen... En, en zijn goede neus voor de dingen die echt belangrijk worden. En ook de, de mensen die daar weer bij kunnen inspireren... Uh, maar de echte, de echte uh, wereldleiders die groen zijn. Dat is, dat, is, dat is lastig. Dat is ja. lastig. Ik zou er eigenlijk gewoon. Maar je, je hebt Crow Harlem Brundtland natuurlijk gehad. De, de Noorse uh, premier van het Brundtland rapport. Dat is op zichzelf wel iemand die gewoon. Maar als je, uh, ik associeer uh, inspiratie niet direct uh, met, ja. uh, Heel veel mensen die zijn ook pas na diensttijd uh, inspireren. Ja, Als je ja, nou Ruud ja. Lubbers bijvoorbeeld hebt... dat was op zichzelf een goede premier... en ook, ook maar flexibel. Za zakelijk en emotie kon je niet echt toeschrijven? Dat doe je wel. Wel, wel emotie. Ja. Maar de, de, de gro echte groene emotie... Dat, uh, en waar hij ook echt iets voor gedaan heeft... die kwam eigenlijk pas toen hij niet meer uh, in power was. Ja, nou, zo kunnen we dus, het allemaal, denk ik dan. Ja, maar wel goed dat hij het doet. Hoor. Ja, ja, en hij ja, is ja. Nog, nog volop actief ja. en dergelijke. Dus. Hoe komt het eigenlijk dat... dat uh, uh, want je kunt van... Uh, van uh, milieuactivisten zeggen dat het gelovigen zijn... in ho hoe ze hun verhaal vertellen. M maar ik heb me wel altijd afgevraagd waarom die andere gelovige christenen... die, die, uh, uh, die, uh, die de opdracht hebben om ook goed voor de wereld te zorgen... Uh, zo weinig nadrukkelijk aanwezig zijn geweest op, de, op het podium van het milieu, zeg maar. Ja, dat is voor mij ook een enorme uh, zorg. Nou zijn er natuurlijk heel veel christenen nog steeds in de wereld... En laten veel... we nou eens naar ons eigen kleine kikkerlandje kijken. Daar ja. lopen er ook een heleboel rond. Ja, maar ja, ik, ik kijk dan altijd weer ook naar de hoopvolle ontwikkelingen. Hè. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar die, die ontwikkelingen bij, bij de ChristenUnie. Die voortkomt uit partijen die eigenlijk gewoon ja, de bio-industrie ook uh, volop steunen. En eigenlijk alleen, alleen aan heel andere dingen dachten. Uh, en die hebben zich spectaculair ontwikkeld in die richting. En, en ik denk toch dat de duurzaamheid op zichzelf een levensbeschouwelijke basis moet hebben... En christelijke partijen die zijn natuurlijk breder. Hè, dus dan, maar de, zo, de manier waarop de christen nu, dat nu inbedt, zeg maar, de, de, dat, die, dat groene eh, in het, so, eh, het sociaal brede, mm -hmm. dat vind ik op zichzelf heel, eh, heel goed. Eh, en, en dat sociale is ook heel belangrijk. Want we gaan natuurlijk gewoon te veel de harde eh, liberale kant op eh, van, de, van de Chicago School eh, eh, economen. En we hebben het nu voortdurend in Nederland over, over de Griekse joemelaars en dergelijke. Als, als de grootste zondebok. Maar het is natuurlijk grote flauwekul. Ik bedoel, het, het, het, de, de, de, de, de, de equity funds en de, de, de financiële crisis van 2008. Die heeft ons in de. Wall lenders... Street heeft het gedaan. Nou ja, ook, ook het hele mechanisme daarachter. Mm -hmm. uh, de, de manier waarop er gedacht wordt over accumulatie van geld en dergelijke. Dat was waar, waar Mil ook al het over had. De accumulatie van geld is niet aangewend voor wat Milder noemde de moral improvement, of de geestelijke zaken. Maar voor nog meer accumulatie. Voor nog meer accumulatie. En op een gegeven moment is het ineens down, down the drain... en dan is er zelfs voor de eenvoudige milieumaatregel zogenaamd geen geld. Nee, nee dus, dus je moet echt die, die, die, die economie vergroenen van binnenuit. Dat is dus zeer belangrijk. En, dat is dus een, en daar is dus weer die geestelijke inspiratie voor nodig. Wat zo, kunnen we, even terug van, van het macro naar het, naar het ja. hele kleine micro... wat kan ik, wat kunnen wij nu of morgenochtend, of deze mooie zondag doen, om... Uh, om uh, in elk geval, ja, wat, waar begin ik? Nou, je, je begint eigenlijk met, met hoe je eet. Daar hadden we het net al even over. Het, uh, voor de uitzending hadden we het over uh, eieren en, uh, en, en... Even, even Gewoon het eitje bij het ontbijt, zeg maar. Waar komt, het, waar komt dat ei vandaan? Wat zit daar voor, wat zit daarvoor petit-story uh, achter? Nou, dan, dan wat, wat doe je met je, je, je geld? Je meeste geld zit namelijk op de bank... Ja. <laughs> en die bank die doet er dus iets mee. Eh, of het zit bij een pensioenfonds. Wat heeft die ermee gedaan? Nou, En dan, eh, privé denk ik ook, dat je gewoon... Dus ik moet, mijn bank, ik moet even kijken of mijn bank deugt. Ja, absoluut. En als ze niet deugt, haal ik mijn geld daar weg en zet ik dat bij een bank. Dan ga je naar een weg. andere bank. Z zijn er banken die deugen? Ja, die, okay. die zijn er, ook in Nederland. Okay. Zelfs twee, uh, als ik ze mag noemen. Je hebt tenslotte de de Cola ook genoemd. Uh, als het zou maar de, zijn... de Triodos en de ASN. Ja. Die zou ik absoluut noemen. Uh, uh, ga weg bij die mensen die als het uh, over graaiers aan de top hebt of zo. Of over bonussen. Nou, je, je kunt naar... iets doen als mens. Okay. Uh, hup, klaar. Maar wat ook belangrijk is, dat je in je privéleven gewoon denkt van... kan ik niet wat meer kunst aan de muur hangen? Je hebt een geliefde. Laat er een schilderij van maken. Je hebt iets te vieren. Geef een uh, componist opdracht om, om een leuk nummer te schrijven. Wat ik nou net hoorde, dat gedicht voor mij, dat vind ik fantastisch. He? En ik zou wel gewoon een dichter geld willen geven... om zo'n mooi gedicht te maken voor iemand of bij wijze van cadeau. En dat moeten we als maatschappij ook doen. Als we iets te vieren hebben, als maatschappij of iets betreuren... nou, laat een treurmars maken, zeg maar. He? Dus ja, dat, dat maar hele ik, idee ik, van ik kunst. Moet dat, ik moet ineens denken aan uw afscheidsreden. Daar ja. zat een afscheidsreceptie bij ja. over vieren gesproken of, of, of, of uh, uh, rouwen. <laughs> <laughs> dat is maar hoe je het ziet. Um, ik had begrepen dat u wilde dat ja. bij die afscheidsreceptie... dan zijn er altijd hapjes en dingetjes. Ja, ja. En dat u zei, ik wil dat die volledig biologisch is. Ja. Dat het volledig ja. biologisch ja. is. Ja. Dat was niet eenvoudig. Dat was niet eenvoudig, want dat staat niet in het standaardpakket. En zit je... Bij een universiteit. Ja, maar dat is ook een gevecht wat we vanuit ons instituut enorm al voeren. En anderen ook. Het is toch raar dat dat zelfs daar moeilijk is. Er is een soort rationaliteit in de bedrijfsvoering. Waarbij dat gewoon, ja, we moeten, dat is allemaal goede We kunnen die pinda's in bullen kopen en dat is veel goedkoper. Dus dus daar zit natuurlijk de eenvoudige mechanisme achter. Dat de dingen verkeerd geprijsd zijn. Dat wordt ook al jaren geroepen. We beprijzen natuurlijk gewoon arbeid. Arbeid is heel duur, dus daar snijden we op. Maar we moeten grondstoffen gaan beprijzen prijzen en we moeten op kwaliteit letten, we moeten de dingen niet te goedkoop maken en dergelijke. Dus, dus het, het is nu heel erg duur, maar het, net als met die zonne-energie, dat is nu wel concurrerend en dergelijke. Dus dat moet in orde. En, maar het, dat vergt ook visie, dat vergt ook leiderschap. En de huidige eh, mensen die universiteiten leiden, ja, die, zijn dat, die zijn van de Chicago School overdag. <laughs> die die biologische hapjes zijn er uiteindelijk wel gekomen, toch? Die zi ze zijn er wel gekomen. Ze waren ook heerlijk. Heb ik gehoord, zelfs tijd voor. voor, voor Handen te schuren natuurlijk, maar ja, ze zijn ja. er gekomen. En ik heb ook gezegd... het was de tweede, ik heb bij, bij mijn oratie toen ik kwam ook... dus het was de tweede... dat ik over vijf jaar weer een reden wilde houden. <lacht> Dan hadden we in elk geval sneller een derde. Ja, ja, ja. ja. Uh, ja. Uh, we hebben hier een, uh, een Dit is de Zondag gastenboek. Onze gasten schrijven daarin hoe hun ideale zondag eruit ziet. Uh, kunt u vertellen wat u heeft opgeschreven? Ja, nou, mijn, mijn ideale zondag begint niet zo vroeg als vandaag. Laat ik dat <lacht> begin. Die begint eigenlijk... Toch wel zo ongeveer kwart tien, kwart over acht. Dan heb ik de wekkerradio op klassiek. En dan begint ongeveer de kantaten. Uh, ook door de EO uitgezonden. Dus de kantaten van de zondag. Dus daar val ik dan mooi in. En dan heb je soms mazzel dat het meteen... Uh, erschallert hier leader is. <laughs> dus uh, Het is altijd de kantaten van Bach natuurlijk. Dus dat, dat, is al, dat is al geweldig om te beginnen. Daar dat, dat, dat luister ik dan naar in bed. Nou, dan ontbijt. En dan ben ik gewoon om zondag met een kerkdienst te, te beginnen. Zeg maar, een kerkdienst te bezoeken. En ja, dan, ik mag onze wijkpredikant Albas heel graag horen. Die is er dan ook meestal in. De organist Theo Visser. Dat is ook elke zondag weer een feest op de prachtige orgel in die Hooglandse kerk. En het draagt ook bij aan... aan aan de inhoud, denk ik. En als dat dan ook nog de kantorij is... dan hebben we al, zijn we al heel goed begonnen. koffie drinken vind ik ook altijd belangrijk. Op mijn werk vind ik dat belangrijk. Voor de informele dingen. Zo de, en de ditjes mm -hmm. en de datjes waar weer iets achter zit. Maar, dus, dat ook, is, maar dus ook op zondag? Maar is dus ook koffie? op zondag, na de dienst. gewoon dat je Informeel, dan eens met die, dan eens met die. En ook gewoon even terugkomen op dingen... die je dan drie weken geleden eens gehoord hebt. En nog eens even wat napraten. Dat is ook heel goed altijd om te doen. Ja, als het dan nog is thuis, dan luister ik nog wel eens een staartje buitenhof of, uh, of een halve uitzending. Uh, om even weer, nou ja, politiek uh, de antenne goed te, te hebben. Uh, ja, en dan s middags. Breng ik meestal door met het lezen van, uh, van drie kwaliteitskranten. De zaterdag editie is die, ja. die, die zijn groot genoeg, hè? Ja, die, ja. die zijn groot genoeg. Of ik, ik los ik altijd een puzzeltje op. Ja, en, en, en mijn vrouw wil altijd wandelen. Dus dat gaan we ook doen. Dat is ook altijd wandelen. Dan, nou ja, soms nog wat sport en dan s'avonds nog wat werk. Kijk, ja. Uh, maar de bioloog luistert niet naar vroege vogels? Ja, die, daar luisterde ik ook naar. Maar dan moet ik tussentijds van zenden verwisselen. Oké. Okay. En nou, daar staat hij niet standaard op ingesteld. Daar heb ik ja. ook veel naar geluisterd. Hier. Nou, kan vandaag ook nog. Ja, uh, ja. Uh, Menno, die zit klaar om ons te vertellen wat we straks uh, gaan horen. Menno. Ja, heel goed, Kiefer. Wees maar streng tegen die biologen, want die moeten natuurlijk allemaal luisteren. Wij zitten hier in een regenachtig Schraveland. Veel regen op onze buitenmicrofoon. Een beetje getik. Maar we hebben een prachtige uitzending zo direct na 8 uur. Tot zo. 3, 2, 1. Jammer! Het goud is voor Nederland. De dag van de winnaars. Nee, nee, ja, ja!